Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. 58 nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Britse ex-prins Andrew is vrijgelaten uit het politiebureau. Hij werd vanochtend opgepakt omdat hij mogelijk overheidsinformatie heeft doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Het is niet bekend of hij al ondervraagd is, maar zijn huis is al wel doorzocht. Ondanks het staakt het vuren in Gaza... zijn er nog altijd veel Israëlische aanvallen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza... zijn er sinds het bestand in oktober werd aangekondigd... nog zeker 600 Palestijnen gedood. Gisteren werd er bijvoorbeeld nog een kind gedood... door een Israëlische drone. Volgens Israël zijn die aanvallen een reactie op schendingen... van het bestand door Hamas, maar daar leven ze geen bewijs voor. In Almelo zijn ze niet blij met een besluit van asielminister Mona Keizer. Ze moeten twintig nareizigers opvangen... en ze balen ervan dat dat niet met hen overlegd is. Zeker op het moment dat wij als gemeente echt onze verantwoordelijkheid nemen... Ja, dan zou ik zeggen, minister, heroverweeg dit besluit... en ga vooral naar de gemeenten die vooral nog een stap moeten zitten. Ja, dat zegt een wethouder uit Almelo tegen Hart van Nederland. En dan was er ook nog voetbal. AZ heeft in de Conference League met 1-0 verloren van het Armeense FC Noach. De Alkmaarders maken nog wel kans op een plekje in de achtste finales. Daarvoor moeten ze volgende week de return in Alkmaar winnen. Ik heb het weer nog voor je. Het kan weer een graadje vriezen vannacht. Morgen begint de dag met regen of zelfs natte sneeuw en dan is het 3 tot 9 graden. En tot zover het 58 nieuws. Eva, dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment twee vertragingen. De A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Heembrug 17 minuten. En de A30 richting Ede tussen Barneveld en Lunteren 12 minuten. Ook flitsers. De A1 richting Naarden bij Muiden 11,4. A1 richting Hengelo bij Badmen 118,2. Dan de A2 richting Maastricht bij Born 234,2. De A4 richting Leiden bij Waltoverdorp, 5.4. A6 richting Muidenberg bij Almere, 45.1. En tot slot de A9 richting Amstelveen bij Schiphol. Leid op je snelheid bij Hektemiddepaal, 31.7. Van de spannendste Champions League avondjes... tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 Ja, hoe was het met Eva Floon achter op de motor? Je hoort het, zo meteen ook Flemming komt eraan, de accenten is zeer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 ik ben al nog steeds een beetje verliefd. Ik word maar eens depressief. Oh. nodig, je op 538. 10 minuten over negen, 538 avondshow. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. Met gelukkig wel Eva Floon aan mijn zijde. En Eva, het is gebeurd vanmiddag. Want gisteravond zei Eva hier op de radio dat motorrijden, ja, dat vind ik zo niet sexy. Dat vind ik toch zo niet aantrekkelijk. Ja, en toen dacht jij dat het mij over de streep zou trekken om het wel sexy te vinden door mij een belachelijke helm op te zetten die veel te klein was. Ja, een nee, heel strak jassie aan. Kijk, de vijf... En me dan achterop te laten gaan. De vijf jachtluisteraars bepaalde gisteravond. Nou Eva, je moet dan wel eventjes bij Jordi achterop de motor. Als je zo'n grote mond hebt over motorrijden... dan moet je in ieder geval even een keertje achterop. Nou, ik vond het heel stoer van je dat je dat gedaan hebt. Nou, dankjewel. Uh, wat vond je ervan? nee Ik vond het echt heel eng. Echt? Echt? En dat... Zo, ik krijg er helemaal oprispingen van. Het is echt? gewoon een trauma. Nee, uh, nee, ik vond het echt heel eng. Maar ik had ook het idee dat jij mij een beetje aan het uitdagen was. Want ik zat dus bij jou achterop. mocht niet zelf sturen. Dat vond ik jammer. Uh, maar je ging helemaal zo slalommen. En we, de, we gingen best wel scheef, vond ik. Dus dat vond ik best wel spannend. Ja, hou dit in, En ja, ik okay. vond jou heel stoer. Maar ik zag mezelf op beelden terug en toen dacht ik, ja, nou, dit kan toch met geen mogelijkheid sexy genoemd worden. Nou, ik, denk, ik denk echt dat ik in tijden niet zo hard gelachen heb als vanmiddag. Toen jij die helm op probeerde te krijgen, toen die jas, die, motorja die stoere motorjas was. Ja, stoere motorjack. En toen moest die helm weer af. En zo. Nou, ja, echt tranen met tuiten. Uh, dat kun je vinden gewoon op Instagram. Eva Floon, Jordi Warners. Maar op Instagram staat een uh, video van uh, hoe wij dat uh, vanmiddag gedaan hebben. Maar ik, ik heb wel het idee dat dit de laatste keer voor jou was dat je achterop een motor hebt gezeten. Ja, dat denk ik ook. Maar ik ben wel uh, blij dat we dit, uh, dit avontuur samen even zijn aangegaan. Het zorgt ook weer voor een rechter de band tussen ons. Echt zo jaar. merk ik echt. vijfde ja. 8 avond show. Jordi en Eva hier. En nog Afrojack, Alo Black en Eminem en Rihanna. Maar eerst, tijd voor nieuwe muziek. Dit is Samba en Homewrecked.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 of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts wander. Can't conjure, do you want, it's no wonder if you're losing your mind, the way it wanders. I think you would wander off down yonder and stumble under Jeff Van Vandren, cause I need an intervention to intervene between me and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 In my world. Jordi hier op de plek van Bas en Wille met de 538-avondshow. Morgenavond trouwens ook, dan veel gezellige mensen langs live in de studio hier bij 538. Nu eerst Amjano David, the first time. and portions, craving something more. Traveled the world, but it got me nowhere. Nothing could end.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 Piano, David, de first time, hoorde je op 538. Af en toe werk ik ook in een kroeg. En uh, daar, daar is vorige week iets gebeurd in die kroeg. Een bijzondere situatie. En ik vraag me achteraf af of ik als barman goed gehandeld heb of niet. Wat? Dat hoor je zometeen. Hallo, dit is Edwin Evers. Jongen, het is alweer donderdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers Co is er morgenmiddag weer, vanaf 2 uur. Bij Radio 538.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 Dag Miley Cyrus en, en of the World hoorde je Jordy hier op de plek van Bas en Dylan. En Eva Vloon is er ook bij. Ik werk af en toe in een kroeg. En in die kroeg, daar gebeuren een hoop dingen. Zo ook vorige week. Er was een uh, redelijk beschonken oude man. Beetje een, ja, wat, wat minder lekker gebit. Hm. En was een beetje aan het prabbelen. was op zich niet vervelend. Zat bij mij aan de bar. Um, ik had hem een biertje ingeschonken. En op een gegeven moment ben ik die man kwijt. Ik dacht eerst dat die man was weggelopen en dat hij niet had betaald. Maar wat bleek, hij zat uh, iets verderop in de kroeg, in de hoek... ...zat hij bij twee jonge meiden. Uh, en die zaten aan het tafeltje en hij had het tafeltje erbij geschoven... ...en was helemaal met ze aan het klessenbessen. Maar ik had er niet zo heel goed gevoel over, want de man was best wel beschonken... ...en ik zag hem gewoon heel erg in hun aura hangen. En, maar dat was op een moment waarop zij er nog wel heel erg om konden lachen. Waarop zij nog wel, nou, ze, ze leken gewoon wel het leuk te hebben... Alleen ik dacht toch op dat moment wel... van ja wanneer komt het moment dat ik als barman... Uh, nou ja, toch wel in actie moet komen. Weet je wel? Dat ik toch wel even tegen die man moet zeggen... van nou joh, weet je nou is het wel weer leuk geweest, laat ze even. Uh, dus op een gegeven moment, een half uurtje verder... ik zie dat nog steeds een beetje gebeuren. Ik zie hem ook met zijn linkeroog in zijn rechter broekzak. Zie ik hem zo een beetje nog die die kant toe leunen. En ik kijk een van die dames aan... en uh, ik doe mijn duimpje zo omhoog. Ik kijk zo het duimpje omhoog, zo... Uh, duim, zo. In de hoop dat zij zouden begrijpen dat ik zou vragen... Van, joh, gaat het goed daar? En zij ja. doet Ah, ja, duimpje omhoog. En toen dacht ik... Hm. Shit, heb ze nou doorgehad wat ik nou probeerde te vragen of niet? Of nah, whatever. Uh, dus ik ga door met mijn werk. En uiteindelijk ga ik naar die tafel toe. Een glas wijn was leeg. Dus ik vraag aan hun... Um, ja, willen jullie nog wat drinken? Nee, dat was helemaal oké, okay, zou ik zeggen. Als je last van hem hebt, dan moet je het zeggen: als hij irritant is, dan, uh, dan moet je het even zeggen: Oh ja, ja, ja, ja, komt goed hoor, komt goed. En ik loop weer weg. En toen begon ik te twijfelen. Toen dacht ik: Ben ik wel. Heb ik het wel juist gedaan? Ben ik niet gewoon die man die dan ineens een vrouw wil beschermen, terwijl die vrouw zich prima in haar eentje of met z'n tweeën dus kunnen redden? Oh nee, dat vind ik echt niet. Want uh, je bent er niet tussen gesprongen of heel erg uh, heldhaftig te werk gegaan. Je hebt gewoon even gecheckt. En het feit dat je erover nadenkt, is in deze tijd, denk ik, uh, alleen maar fijn. Toch? Nou ja, ja, ja maar ik zat wel met een twijfel. Ik dacht echt, ja, maar ja, misschien vinden ze het helemaal niet fijn dat ik daarmee bezig ben. Omdat zij zoiets hebben van ja, joh, we, we kunnen onszelf ook wel uh, er wat van zeggen als het, uh, als het echt irritant wordt. Maar... Ja, maar dan is dat even een, een irritatie van twee seconden van hen. Terwijl als ze er wel mee zaten, dan weten ze in ieder geval uh, dat ze bij jou konden. Wat ook een, een lastige situatie is in zo'n kroeg, is dus je moet op een gegeven moment ook tegen zo. Ik heb ooit een keer tegen iemand moeten zeggen. Ja, sorry, uh, ik ga je niet meer uh, drink, drinken inschenken. Want je oh, bent dat lijkt echt, me heel uh, moeilijk. Ja, want die was dat, te, te dronken gewoon. Ja die, ja, die was te dronken. En het uh, begon steeds harder te praten en te doen. En op een gegeven moment zei ik... Nou ja, sorry, ik ga je niet meer schenken. Ja, en ik stond echt met knikkende knietjes. soort van. Ja, Nu ga ik tegen iemand, een volwassen persoon... zeggen dat ik niet meer alcohol aan hem ga inschenken. En hoe was de reactie? Ja, heel chill. Heel, oh. heel rustig. Ja, Misschien ook wel een beetje een betrapt gevoel of zo. En die hebben afgerekend. Die zijn we naar huis gegaan. Oh, wat goed maak wat mee in de kroeg. Ja, jeetje. Ik had ook een vrouw had ik ooit in de kroeg, met heel veel krullen. Ik kwam een wijntje doen, zo op een middag. En die was de hele tijd aan het knorren in de hoek van ja. het café. Oh, dat was wel een leuke vrouw zeker. Ja, die heette ja. Eva Vloon. Ja. Ja, wel leuk dat je ooit bent langsgekomen. Ja, dat vond ik ook heel leuk. jaar Avond Show. Ben nu, Chester. Hier is The Business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get this.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 jouw hit hoor je op Vijf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 in de story, -a. Ik ken Roxanne als Beckham en Victoria. Ik zeg, eeuw. Ik zie mijn haarlijn elke dag naar voren en Ik ben een dan ik sper. Kijken en alle dik zakken willen op mijn lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken. Radio 5:38. Minutes and morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to right.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 morning, hoorde je op uur 8. Eva, ik weet dat jij geen weervrouw bent, maar ik wil het toch even aan je vragen, omdat je toch altijd wel een soort van orakel alwetend bent. Alwetend orakel, dat bedoel ik. Mm -hmm. Klopt het nou echt dat wij volgende week richting de 15 graden gaan op woensdag? Nou, ik zit even te kijken. Het weer gaat altijd, ik lees het op voor de dag, maar voor de rest gaat het altijd een <lacht> beetje langs me heen. Dus ik zit even voor jou te kijken, want jij zegt dit net tegen mij. Volgens mij ben jij een beetje het, het, het weerorakel. Ja. Ik vraag het ook een beetje aan de vorm voor jou. Ja, nou, ja. vertel het dan zelf maar. Want je nou, het weet wordt het. inderdaad volgende week woensdag 15 graden. Oh mijn god, ja, ik zie het. Ja. Oh mijn god. Maar het gaat nog wel een beetje regenen dan zie ik. Maar er komen echt betere tijden aan. Ja, joh, want uh, deze week was het natuurlijk echt nee, is, te koud. Was het was niet meer leuk. Hey, hey, komende nacht is het nog even 0 graden, zie ik. Maar dan vanaf morgen gaan de temperaturen omhoog, jongens. En ja, nou dan, eigenlijk vanaf het weekend al zie ja, ik 11, 11, 14 graden op dinsdag, 15 graden op woensdag, bikinis de kasta barbecue lekker in de zon liggen. Heerlijk, kan niet wachten. Eindelijk naar die kou. Maar bedankt Eva. Voor hey, graag Eva. gedaan. Vijf <laughs> uur acht met de Lady Gaga. It is the dead dance. Like the words of a song, I like hear you call. Like a thief in my head, you criminal. Come on.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 Sing the X en Superstring hoorde je op 15.8 in de avondshow. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Eva Vloon en zometeen ook weer. traditiegetrouw, getrouw kip of ei. Eigenlijk iedere avond dezelfde vraag. Wat ja, was er eerder? Wat was, was er eerder? En we hebben vandaag een hele spannende Coca Cola of Pepsi. Oeh, Coca-Cola of Pepsi. Ik heb een idee. Maar ik ga het dit keer niet zeggen, want de vorige keer had ik het ook goed. Uh, heb jij een idee, Eva? Ik heb ook een idee, maar ik ga het niet zeggen, want ik heb het altijd goed. <laughs> uh, als jij het wel wil zeggen, pak dan de jacht app erbij. Coca-Cola of Pepsi. Wat was er eerder? Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.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 Maar Sven shopte op Amazon en kocht kaarsen, wijnglazen... en als echte optimist een extra tandenborstel. Nou Sven, blijkt er dus toch een beest in je te zitten. Ga voor Date Night. Shop op amazon.nl. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Zet die chocoman maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij. Als het sneeuwt of aangot. Als hij van je fiets waardert.